Gert Kluk met het NOS -journaal. De omzet naar 1,6 miljard euro. De daling hangt samen met het verdwijnen van de roamingkosten in de Europese Unie. Sinds juni mogen providers geen extra kosten meer rekenen... als klanten in andere EU-landen mobiel bellen of internetten. Daardoor loopt KPN tientallen miljoenen euro's mis. In Kenia worden vandaag de presidentsverkiezingen van augustus overgedaan. Het Hoge Rechtshof had verkiezingen ongeldig verklaard... onder meer wegens fraude bij het tellen van de stemmen. Oppositieleider Odinga boycotte de stemronde van vandaag... omdat er volgens hem niets is veranderd aan de opzet. In de stad Kisumu heeft de politie traangas gebruikt... tegen mannen die met stenen gooiden. In het gebied wonen veel aanhangers van de oppositie. Op een reis het einde in Den Haag... wordt vanochtend het nieuwe kabinet beëdigd door koning Willem-Alexander. De ministers en staatssecretarissen leggen vanaf 11 uur de etaf of de belofte. Daarna is er de bordesscène. Vanmiddag gaan de bewindslieden van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... naar hun nieuwe werkplek op de ministeries. Aan het eind van de middag is de eerste ministerraad. Het is het derde kabinet waarvan VVD-leider Rutte premier is. Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord bereikt... over een nieuwe CAO voor supermarktmedewerkers. Ze krijgen in twee jaar tijd 3,5% meer loon. En er komt de zogeheten tussenbaan. Dat is een contract voor vier jaar. Komt in de plaats van de vele flexcontracten. Supermarktmedewerkers gaan verder meer pensioen opbouwen en ze krijgen een persoonlijk opleidingsbudget van 175 euro per jaar. De Braziliaanse president Temer hoeft niet voor het hoge rechtshof te komen wegens corruptie en witwassen. Het parlement verwerpt de aanklachten. De corruptiezaak voor de hervormingsplannen van Temer al maanden. De president heeft de beschuldigingen steeds tegengesproken. Het weer overwegend bewolkt en hier en daar lichte regen of motregen, maar op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 16 graden. Morgen wat meer zon en nog een enkele bui. En dan wordt het 14 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat tussen Amersfoort Noord en Barneveld 4 kilometer file. Op de A12 Utrecht Den Haag tussen Zoetermeer en op 3 kilometer file. A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 2 kilometer. 2 kilometer op de A15 richting Rotterdam bij hardingsveld giessendam 40 minuten vertraging op de A15. Gorkum-Rotterdam tussen Sliedrecht-West en Knopert-Riddenkerk komt door een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de Randweg-Dordrecht en knopert plein 9 km.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 Uh, Roy Dongen en uh, Martijn Hendricks. Martijn Hendricks ja. uh, is. Uh, ik, ik mis Peter van Kessel. Die is er niet bij. Die is jarig en die heeft jars. Gefeliciteerd <laughs> Peter. Vanuit uh, deze. Uh, Goed excuus. Uh, vanuit ja, ja, dit absoluut. hotel. We zitten trouwens in Hotel Hoogland <laughs> en iedereen die langs wil komen is die. uiteraard van harte welkom. Ja. De koffie is klaar bij. Uh,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 Weinig aandacht voor moet ik zeggen. Precies, dat vinden wij ook. Dat is helemaal met u eens. Want dat wordt gewoon volgebouwd en op dat stuk bij de Louis David's Carré wordt de Louis David's Carré de oude de Prinsessenweg. Ik bedoel daar staan zoveel sociale huurwoningen en daar komt gewoon niet één sociale huurwoning voor terug. En dat vind ik een slechte zaak. Lijkt mij een slechte nou, wat, wat ook zegt zodat je weet. Allemaal. Uh, het, het, het volbouwen van het centrum, ook zie je daar. Uh, ja, is gewoon problematisch. En.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 de huidige coalitie heeft expliciet zeggen op het Watertorenplein komt geen sociale woningbouw. Dat bedoel ik. Dat is, oké. Okay. Dus er is in het centrum geen enkele sociale woningbouw meer en misschien dat dat op het Badhuisplein straks wel kan. Ik geloof dat daar wel ruimte is gemaakt voor sociale ja. woningbouw in het plan.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 waar uh, overheidsgeld bij gemoeid is... dat je op een gegeven moment zegt van... hé, hey, ik wil misschien dichter in het centrum wonen... of ik wil op een andere plek wonen. Ik heb een stukje zorg nodig. En ik kan het beter krijgen op een andere plek. En dan kan ik wat meer ruimte maken voor andere mensen... als je dat zou willen. Nee. Het is niet dat het, zeg, dat het gedwongen moet zijn. Maar als wij scheefwoningen willen tegengaan... moeten we wel met alle mensen ook in gesprek daarover kunnen gaan. Maar zijn er dus nog uh, plannen om extra voorzieningen... of in ieder geval extra woningen voor uh, de, de senioren... dan sociale woningbouw... Uh, uh, te plaatsen. Het is niet aan de gemeente of de gemeenteraad om huizen te bouwen en, en dat soort dingen. Dus ik weet niet. dat nee, ze, maar het wel huis in de duinen. Huis in de duinen wordt dus uh, oh, afgebroken. En daar komt dus een nieuw uh, nieuw huis. Maar daar gaan ze dus wel meer uh, aandacht aan geven. Dus dat is wel de bedoeling. Ik denk ook aan alle woningen. Ja, woningen die makkelijker aan ja. zijn te passen. Ja, dat is de bedoeling dat ze dat wel daar gaan doen. Ja, want het is. Het is ook zo dat ja.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 op een gegeven ogenblik zou dat zomaar kunnen zijn dat het niet meer kan. Ja, dan kan dus ik die dus trap dus in, niet meer En juist meer daarom is, het, is die vastgelopen woningmarkt is een probleem. En juist daarom moet die doorstomen. Zodat je makkelijker kunt zeggen ik verhuis. Ja. Ja. Of ik ja. wil dingen aanpassen. Ja. Dat is het mooiste. Ja, toen ik hier zat voor dat verhaal met de Leisterstraat, uh, toe, toen we dat probleem hadden daar wonen dus allemaal mensen die allemaal zelfstandig kunnen wonen. Die allemaal iets kleiner zijn gewonnen. Ze en zeggen van oké, okay, dan hebben we een huis op de begaande grond. Er zit een lift tot de ja. tweede ja. verdieping. Ja. En die kunnen daar dus gewoon hier re relatief in het centrum uh, prima wonen. Uh, maar die komen wel uit andere huizen, natuurlijk vandaan. Ja. Om ze ja. zeggen: van, Nou, hier zit ik dichtbij. Ik, zit op een, ik, kan, ik heb een goed bereikbaar. Ik kan met een rolstoel later naar binnen. Dat zit vol. Dat zit, dat zit vol. Zit ja, ja, vol. vol. Ja, ja. En ik weet dat, uh, dat ik ben ingeschreven bij de woningbouwvereniging. Uh, dat. Uh, het ik, hè, ik zou ook. In het vooruitzicht van het feit dat ik straks. op uh, het moment komt dat ik moeilijker trappen kan lopen. wel naar een andere plek willen gaan. Maar ik kijk dan bij de slagingskans.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 dat, dat moet ophouden halverwege de duinen. Ja, precies. En uh, dan is het klaar. Hier ja, moet het gewoon ja. weer, uh, zandvoort weer zandvoort. zandvoort, zandvoort ja, Die mensen die uh, de, de bordjes van de gemeentegrens ja. willen gaan veranderen in uh, ja. Amsterdam, aan zee... Ja. dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nee, nee, nee. maar dat ja, gaat op beter. ja Weet je, we kunnen het hele programma met jullie bespreken... maar dat lijkt me niet wenselijk. Het is nogmaals een concept. Absoluut. Absoluut wel belangrijk om te zeggen. Mensen die geïnteresseerd zijn... die kunnen dus naar de site van de VVD gaan...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 Over allerlei andere dingen, dus er is ook iets nieuws. Het is de, ja, dat de, is een lijst. Dat vinden ja. allemaal de leden vastgesteld. Dus ja. We zijn gewoon een democratische uh, partij. Ja, dat is ja. helder. Ja. het zij zo gezegd. Dank jullie wel voor, jullie voor die kom je die ja. en Uitleg? we gaan even naar Tijd de muziek. muziek en dan hebben we daarna <laughs> meneer Scholten die al klaar zit <laughs> voor ons. Tot zo. Dankjewel.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 One day A magic day He passed my way And while we spoke Of many onderdeel, uh, ons aller Gerard Scholter, uh, de duinwachter. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Gerard. Gerard. Je raakt helemaal in een romantische sfeer, hè, met die muziek? Is dat zo? Heerlijk, ja. Net King Cole was ja. dat trouwens ja. met Nature Boy. Ja, maar je zit alles, hier ja. voor het duin, hè, he? zie ik je nu, hè, Gerard? Oh, ja, dat is Nee, nee maar goed. Maar ja, dan kan het ook gewoon. Ja, dat kan, je, kan ook, je, er is ook romantiek ja, ja, natuurlijk, is, kan wel. Wel. Zeker.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 de, en die het hebben echt goed kunnen vreten Zit allemaal uh, goed in het uh, spek. En, uh, zeker die mannetjes. Mm -hmm. Maar die hinden zien er ook goed uit. Alleen, straks worden, is het opeens over. Hè? Want ja, ja, als de, de temperatuur linksker, onder de 15 graden groeit, het gras niet meer. Dus dan, dus van de winter. Ik denk dat de populatie straks ook explosief gaat groeien. En dan is het afhankelijk van de winter wat er overblijft. Of, ja. of, dat, dat, of dat dat overleven kan. Ja, maar de, uh, de populatie blijft eigenlijk hetzelfde groeien. Want elke hinder.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 de, met de boswachter. Dus dat is. Is dat hey, tegen de schemer? Ja, al? is het al? Ja. Want dat, dat moet ook. Hè. Tegen de. Smorgens vroeg en tegen de schemering is eigenlijk de brons het mooist. En ook spannend, natuurlijk. Je, je, je, je ruikt de herfst. Hè. Je, ruikt, je ruikt ook dat wild. Je ruikt die herten. Hè, want ze, ze, ze, ze urineren. Uh, die geuren, en, en die geuren komen allemaal. Uh, die komen allemaal los. Ja. En uh, dan gaan wij. Ja, het publiek moet er eigenlijk uit met zonsondergang. Maar wij. Mogen nog een uurtje langer. Dan kom je in het donker, de kom je helemaal er weer uit. Ja. En dan hoor je dat geburrel om je heen. En dat gekletter van die geweien. En het, en, het, en het piepen van de jongen. Hè, want die denken: woehoe, wat, wat doet, doet de moeders nou gek? Ja, ja, want moeders ja, ja, die ja, is mezelf, je Die je je je let even, je je even je niet je op zijn kalfjes. Zij let niet op de kalfjes. Ja, die wil. Ja, precies. Dus helemaal los is het. Nee, maar dan. Dus dat is gewoon heel spannend van de excursie. Daarom gaan we later in. En dan is het ongeveer twee uur.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 soorten kleuren zelf En een reuk. want ik zie hier bijvoorbeeld, de stinkzwam. Ja. Nou, dat is net of er een uh, ja, rottend uh, eieren, ja, wat, zoiets, ja, rotte eieren of, of een, een damhet wat dood ligt. Zo lijkt, dat dat nee. ruiken we dan ook wel eens in de winter. Dat je denkt, nou dan weten we hem gelijk te vinden. Maar dan weet je ook gelijk waar een stinkzwam staat. Want dat kan zeker nou, 50 meter in het rond dan ruik je al in de verte. hier moet er eentje staan. Echt wel zo'n stinkzwam. Uh, ja. Maar goed, ze dus, dus, dus ze,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 Waar appels uiteindelijk aankomen, dat is de paddenstoel. Maar die hele boom, die zit gewoon in de grond. In, in de grond. Dat zijn de Mycenia's zijn dat. Dus dat zijn de dat zijn de, darm, dat zijn de ja, waar de paddenstoel zeg maar uitgroeit. Dat, en de sporen die ontstaan door sporen, zeg maar. Twee sporen moeten elkaar raken. En als die dan met elkaar versmelten, ja, dan komt dan een paddenstoel uiteindelijk uit. Maar dat, als je.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 de meest bekende paddenstoel. De rood met witte stoel. Ja, de vliegers van me. De rood, de ja, de rood, de ja, ja, ja, ja. kabouter Spillebeen. Daar de had, de ik de het, de de had ik het van de week de nog de over. De <laughs> <laughs> bij Pippeloentje. Ja, ja. Die wisten ze ook. Dat he. ze wel, ja. Ja, het wordt gelijk spontaan voor me te zingen. Van Kabouter Spillebeen. Ja, dat is... Het verhaal gaat er ook. De Noormannen, vroeger, dat ze in Nederland binnenkwamen. Daarvoor gingen ze van die paddenstoelen eten. Dan werden ze helemaal gek, joh. En dan gingen ze, weet je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 die erop zit. Maar...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 wat heeft die berg nou ook? Die leeft dus in symbiose met die vliegenswam. Die vliegenswam geeft bepaalde stofjes af aan die berg. En die berg geeft hier zijn haarwortelen in de grond, die stofjes aan, af aan die vliegenswam. Dus, dus je hebt allerlei soorten padden, paddenstoelen, je hebt de parasieten, die leven samen in symbiose. En je hebt bijvoorbeeld de opruimer, zoals de tonderswam. Dat zie je soms aan die grote beuken. In Elswoud bijvoorbeeld heb je een heleboel van die hele grote.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 En oh ja? verdwijnt en uh, ja, als humus verdwijnt in de in uh, op de grond uiteindelijk Allee maar goed hè, want het ja. is weer, uh, weer grond uh, voor andere dingen om te ja, groeien. Ja, precies. Ja, dus het, het is een hele bijzondere paddenstoelen. Ja, cirkel van het leven hè.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 veel moois te zien. En vooral als de duinen dan donker zijn, of de bossen, ja. dus tussen heel Nederland heen, en dan, ja, dan hoor je zelf de nachtvogels, hè, zoals de uilen, eh, zie je zelf vleermuizen. Ja, ja, ja. vleermuizen. Ja, vleermuizen ja. komen. Maar ook allerlei andere, de sterrenhemel kun je dan ja. veel mooier zien natuurlijk. Ja. Het geritsel van de, van de populieren, ja. of, of, of het geloei van de, van de dennen, hè, als je daar met een beetje wind, ja. Het is ook spannend vanzelf, zo, zo, zo, zo Ja, en, en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 Hey, Zoals heb ik wel met de natuur een meditatie-excursie. Ja, of, of, of wandelen met de boswachter. Nou, dat vinden ze geweldig. Want ja, dan, ja. dan wordt het donker. En zijn mensen ook gauw gedesoriënteerd hoor. Dan weet je wel, dat ja, dat niet meer ja. waar je bent? Nee, gegeven. nee. nee, dat nee. Ja. Wat, wat overigens ook uh, een bijzondere is, dat is de landelijke natuur, werkdag. Ja. Uh, daar gaat men uh, werken in de natuur, neem ik aan. Ja. Er worden allerlei uh, de dingen opgepakt die, uh, die normaal. Uh, ja, ja waar, waar, waar inderdaad door vrijwillig. He, ja, mensen ja. kunnen zich gewoon aanmelden. Ze worden natuurlijk enorm verwend ook daarnaast. Ze worden ontvangen. Ik geloof dat ze dit keer bij pannenkoekenhuis Bij panneland worden ze ontvangen. Euh, We hadden koffie. Ja, koffie geluid, en, iets, ei, en uh, iets, ja. iets erbij. En ja. dan tussen de middag weer uh, heksensoep denk ik of zo. Dat oh, zou wel ja. zoiets uh, lekker zijn. <laughs> en dan, uh, ja, dan gaan ze aan de gang in de duin. Met uh, kleine uh, boompjes omzagen Dus dat is eigenlijk ja. die, die, uh, die er te veel staat. opschot ja, ja, zeg maar.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 Dat is de, de aanmeldingssite. Ja. Dus nou doe het vooral als je dat ja. erg leuk vindt. Het is op een zaterdag, dus het is te doen. Ja, onder begeleiding, hè is het natuurlijk. En er staat een, ja, natuurlijk. een keet bij en met EHBO-spulletjes. Dus, ja. Als je het dus, zaagt. Ja, <laughs> toch? Ja. Ja. Ja. Dus nee, dat valt op. Ja, pleistertjes moeten we altijd wel eens plakken hoor. Dat, uh, maar uh, heel enthousiast, ja, ja. En rozig allemaal op het einde natuurlijk. In de buitenlucht. Het is in de herfst en in de buitenlucht en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 gesprek Kun je nagaan, het is dus eind, eind november, november. Ja. en het is nu al vol ja. Ja. Ja. ja, maar het is we hebben hem voorgelopen en de fotograaf die gaat dan een jaar van tevoren voor de mooie foto's van de vogels. Het is, het is eigenlijk we gaan op zoek naar de wintergasten. Maar die komen dan al, de, de, de wilde zwanen zijn al aankomen vliegen. De zaagbekken. Maar misschien vind je ook wel een, een, een, een, een brilduiker. Dat is tegenkomen het ijsvogeltje. En van de vorige keer zagen we zelfs een visarend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 meer wintergasten. Daar kan ik ook ja, meer laten zien. laten zien. Ja, ja. ja. ja. dus dat Leuk. is... Uh,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 en, uh, maar dan moet je kijken wat voor sporen heeft hij. Nou, dat noem je dan plaatjes. Er zitten al die spoor, sporen onder die hoed. Moet je zo In, ja, en dan hou je je spiegeltje oh. eronder. Ja. En dan, uh, nou, dan kun je kijken oh, dit is een van, of het is een van. Oh, ja. Dus dat is allerlei en dan kun je aanzien wat voor soort paddenstoel ook is. Nou, dan ga je met je, je vergrootglas erboven hangen en dan heb je allemaal uh, uh, ja, ribbeltjes vaak, of uh, die paddenstoel rood met witte stippen. Heb je al die witte stipjes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 En hoe ja, weet je wanneer een paddenstoel giftig is? Nou, dat moet je echt op. Je moet goed kijken.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 program, en het is pittig, het is inderdaad. In december is het wat rustiger, zag ik. Ja. Daar zijn een paar wandelingen en dan het laatste, dat is 28 december, dat zijn de bunkers, de boten en bibberen. Dat is ja. ook voor jonge kinderen, van 8 tot 12 jaar, op en de Zandvoortsalaam. botten. Het is bunkers, botten en bibberen. Oh, daar staan boten. Ik, vond dat, ik wilde al vragen van, hoe zit dat met die boten? Ja, dat is een tikfout. Ja, een tikfoutje. Okay. Bunkers, botten, bibberen. ja Dat heb ik zelf gezongen, maar dat doe ik een excursie voor de kinderen.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 Leuk hoor hier ja. allemaal. Ja, het ziet er prachtig uit. Het ziet er weer mooi en mooi. Nou ja, het ja. blad uh, is uh, weer vol. met ziet er ook Vogels, uh, ja. de ja. najaarsgasten, worden daarin uh, geveld. Ja.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 beschikbaar zijn dus mocht u zin hebben om te ja. komen eh, kaarten zijn verkrijgbaar bij de krocht kost een, een tientje het is niks voor wat je ervoor nee, terugkrijgt het nee. wordt werkelijk nee. fantastisch. En dan is er dus ook nog de matineevoorstelling. Ja, morgen is morgen om zelf... drie uur ja. en vanavond om acht uur zitten we geloof ik uh, aardig vol. Uh, ik denk helemaal uitverkocht. Dan is er natuurlijk wat we net al hebben gezegd de.